7 Uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. Topman. Het merendeel van het personeel stemde tegen het salarisbod van de Air France-directie. Janayak had al aangekondigd dat hij zijn toekomst in de handen van zijn personeel legde. Als de Air France-KLM-werknemers niet akkoord zouden gaan met het salarisbod, zou hij zijn functie neerleggen. Daar houdt hij zich nu dus aan. Topman Janayak hoopte buiten de Franse vakbonden om tot een akkoord te komen met het personeel. De bonden verzetten zich al weken tegen het salarisbod en willen een directe loonsverhoging van 6%. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam is de herdenkingsbijeenkomst begonnen... ter gelegenheid van de dode herdenking. Schrijver Daan Heerma van Vos houdt daar de 4 mei-lezing. Na de bijeenkomst gaat de herdenking verder op de Dam... waar precies om 8 uur twee minuten stilte in acht worden genomen. Ook in de rest van het land is het dan twee minuten stil. In het Rotterdamse Luxor Theater en in Madurodam in Den Haag... zijn herdenkingen speciaal voor kinderen georganiseerd. In Guyana en Suriname zijn vier mannen aangehouden... in verband met de gewelddadige zeeroof voor de Surinaamse kust... vorige week vrijdag. Daarbij zijn waarschijnlijk 15 vissers om het leven gekomen. Een van de verdachten is de broer van het hoofd van een zeeroversbende. Hij werd eind maart in Suriname vermoord. Bij een politieinval in een boerderij bij Steenbergen in Brabant... zijn zware explosieven gevonden. Ook lag er munitie voor een raketwerper... En honderden patronen voor zware automatische vuurwapens. De 54-jarige bewoner van de boerderij in Steenbergen is opgepakt. Het weer onbewolkt en rustig. Er staat weinig wind. Tijdens de dodenherdenking over een uurtje is het rond de 14 graden. Ook vannacht blijft het helder. De temperatuur zakt naar 8 tot 3 graden. En lokaal kan het aan de grond vriezen. Het weekend verloopt zonnig en droog. Morgen op bevrijdingsdag is het 19 tot lokaal 23 graden.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 Met klm met booking tussen reisbanden. Ah, en dan zitten we hier dit allemaal. Oude... We the cure Ja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 We're yeah. mm -hmm. Dames en, heren, dames en heren, namens het 4 comité hartelijk welkom op deze herdenking. Zometeen zal de twee minuten stilte aan worden gekondigd door de trompetist.